Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het aantal incidenten in het amateurvoetbal neemt toe, zegt de KNVB. Het afgelopen jaar zijn er meer rode kaarten uitgedeeld dan het seizoen ervoor. Er moest vaker een wedstrijd worden stilgelegd... en er werden ruim 10% meer straffen opgelegd vanwege scheldpartijen of geweld op het veld. Volgens de bond hebben amateursporters vaker korte lontjes of moeite met gezag. De KNVB gaat clubs monitoren waar het vaak misgaat... Overigens zijn er bij veruit de meeste wedstrijden geen incidenten, benadrukt de Bond. In Leeuwarden heeft vannacht korte tijd brand gewoed in een portiekflat. De inwoners van zes appartementen moesten hun huis uit. Meerdere mensen zijn met ladders uit hun woningen gehaald. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brand is ontstaan in een van de kelderboksen. Het vuur is inmiddels geblust. Een deel van de bewoners kan weer naar huis. Op de Noordzee wordt vannacht de tweede helft van een gezonken vrachtschip geborgen. Het schip verging bij een botsing afgelopen oktober in de buurt van het Duitse Helgoland. Bij het ongeluk kwamen vijf matrozen om het leven. Twee overleefden het. De Amerikaanse stad Phoenix heeft te maken met een nooit eerder vertoonde hittegolf. Het is er voor de honderdste dag op rij minstens 100 graden Fahrenheit. Dat is bijna 40 graden Celsius. Phoenix ligt in een woestijnachtig gebied in de buurt van de grens met Mexico. In de stad zijn dit jaar zeker 150 mensen overleden als gevolg van de hitte. Door klimaatverandering worden de hitteperiodes langer en heviger. Voor deze week zijn opnieuw hoge temperaturen voorspeld voor het zuidwesten van de VS. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden en oosten regenachtig. De dag begint met wolken en een bui. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt 19 graden in het oosten tot 21 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. What's wrong, I've had a little time, and I still love you, I've had a little time. Op Gangnam Style! Gangnam Style! Hop, hop, hop, hop! Op aan Gangnam Style! Gangnam Style! She put me on the mori pulling yodja Can Yo Chi Man went 여자 and not true Come star. No, could like, we not a Baby, baby, not more jump. And a no. Be in a no. Could Baby, baby, not more jump. All of what are saying? Gangnam Style. Op, op, op, op. Gangnam Style. Gangnam Style 6.9